Ik ben Martijn en dit is het nieuws van NOS op 3. NSC-leider Van Heijem zegt dat oud-minister Faber van de PVV heeft gelekt uit de ministerraad. Hij roept demissionair premier Schoof op om aangifte te doen. In een nieuw boek beschrijft Faber een discussie met NSC-minister Uitermark. Lekken uit de ministerraad is verboden. Wat Faber heeft gedaan is dus mogelijk een ambtsmisdrijf. Opluchting in Europa na de verkiezingen in Moldavië.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 Van Londen in 2012. Het weer vanavond en vannacht is het droog. Er kan nevel of mist ontstaan. Morgen begint in het oosten en noordoosten dan ook nog mistig. Daarna is er overal een mix van zon en wolken bij een graad of 18. ZFM, verkeersinformatie. Dit is Erik Evengroen van de AWB. De files en vertragingen in Noord-Holland vallen erg mee. De meeste oponthouds zien we nog altijd op de A10. Tussen het Volendam en Watergraasmeer staat 4 kilometer door de werkzaamheden en de vertraging is een kwartier.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 chambers 25 no age should be dependent so we thought and moved on to the same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 lives have just begun and what we do won't travel far We are the bridge above the pond, we little heads and God's beyond, they'll never see it coming, we are wrong Ophelia, you can say, madness mellows fears, calls us home tangoes through the night I want you, I want you to know, that you and I are racing through the stages of our lives Two of a kind our stars have aligned <laughs> all of our hearts Every time you are the ghost that comes to spy on me, Ophelia Rosemary, Blue, and Columbine. Oh, won't you lie next to me? Suicide in ecstasy on the wings of love, and tango.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 significant on its own I think it's time to move on it's time to let it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 I'm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 Directing me to touching Zang of Jacques Chirac. Eh, liet mij zo'n choice, Oseel oh, dat dit lukt nooit. Nice. So Zijn is fijn voor die boys, misschien was het ook nog mooi. Jij was mijn chouchou, chouchou, maar ik ben niet Franse. Een engel of de duivel, misschien is ze alle twee Wat je doet lijkt op foto. het blijft fokken met mijn brein. Was blij met het verleden, maar de toekomst je nog ze. Maar de toekomst je nog ze. Geen paraplu is hier bestemd, voor al die bullets in mijn hart Als een pimpel ze beweegt, ik vraag me af hoe doet ze dat Een killen met de bar, die pakt die jongens van de stad Wordt verblind door al die streken van de duivel die ze was Mijn hart doet klik Klik laak papa papa. Wanneer ik aan je denk, maar dat is niet meer relevant. Maar doet krieb. Klik laak papa pa. Wanneer ik aan je denk, maar dat is niet meer relevant. Mijn chouchou, maar ik ben niet Franseer Een engel of de duivel Misschien is ze alle twee Wat je doet lijkt op toe, Het blijft fokken met mijn brein. Was blij met het verleden Maar de toekomst je nog Maar de toekomst je nog Ze is een dame van de straat Ze wil niet meer, ze wil me zelf Gisteren was ze nog met mij Maar vraag me waar is zij vandaag Liet me eventjes wat Mijn hart ging, liet hem niet daar Deze me die is kataar, ik wil niet eens meer dat ze praat maar doet klik.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 tomorrow come around Ik heb je lief al je dagen, je bent nooit echt alleen, want het leven ook brengt, wat er komt op je pad, ik heb je lief al je dagen, maar Waar mijn woorden.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 Oh Laat jezelf vinden in mijn woorden die je bewaarden al die tijd. Waar je ook gaat, draag dit netje mee. Ik heb je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 Ja, we moeten natuurlijk wel door met het programma. Want ja, er is natuurlijk het een en ander te doen. Um, ik zit hier heel veel van kostbare tijd een beetje, een beetje weg te kletsen. Terwijl ik eigenlijk nog vijf, vijf minuten heb om nog iets te draaien. Nou, dat, dat ga ik niet doen. Want dat ga ik niet redden. Um, maar ik heb nog wel iets wat ik nog zou kunnen horen tot aan het...